8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Opnieuw Turkse beschietingen op Syrische doelen. Romney valt economisch beleid Obama aan. En nieuwe regelgeving voor banken schadelijk voor economie, zegt VNO. <tieden> Er zijn berichten dat het Turkse leger opnieuw doelen in Syrië beschiet. Volgens persbureau Reuters gaat het net als gisteren om de regio Tel Abyad... net over de grens met Turkije. Bij het Turkse bombardement op Syrië gisteravond... kwam een aantal Syrische militairen om het leven. Hoeveel is nog onduidelijk, zegt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Turkije valt het grensgebied aan als vergelding voor een Syrische mortiergranaat... die in een Turkse grensstad neerkwam. Daarbij kwamen vijf mensen om, waarschijnlijk uit één gezin.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 De economie is een moeilijk onderwerp voor Democrat democraat Obama. Het gaat nog steeds niet goed in de VS. Obama maakte duidelijk dat Romney geen alternatieven heeft... en dat zijn plannen te weinig details geven. Volgens een peiling van nieuwsgenders CNN vindt 67 procent van de ondervraagden... dat Romney de betere was in het debat. 22 procent vond Obama de winnaar. De verkiezingen zijn over een maand. Op 16 en 22 oktober zijn de volgende debatten. Door nieuwe regelgeving en eisen dreigen banken de komende vier jaar 200 miljard euro minder uit te kunnen lenen. Dat leidt volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW tot een horrorscenario dat grote schade kan toebrengen aan de Nederlandse economie. De organisatie liet KPMG de gevolgen onderzoeken van alle wet- en regelgeving... waar banken tot 2015 mee te maken krijgen. Banken moeten grotere reserves aanhouden en er is een bankenbelasting. Daardoor kunnen banken minder hypotheken verstrekken... en ook de kredietverlening aan bedrijven komt onder druk te staan, stelt VNO-NCW. De organisatie wil onder meer dat de bankenbelasting wordt afgeschaft.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 In Winschoten is afgelopen nacht opnieuw korte tijd brand geweest. Het vuur brak aan het begin van de nacht uit in een Haag. Volgens de brandweer stonden er een paar takken in brand... en toen de brandweer arriveerde was het vuur al uitgemaakt door de politie. Het was de achttiende brand in korte tijd in Winschoten. Het is vandaag twintig jaar geleden dat de Bijlmer-ramp plaatsvond. Op zondagavond, 4 oktober 1992, boorde een Boeing 747... zich in twee flats in Amsterdam-Zuidoost.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 Eerder deze week werd bekend dat besmette zalm van de firma Foppen... heeft geleid tot een salmonella-uitbraak... waardoor tientallen mensen ziek zijn geworden. De producten zijn inmiddels uit de schappen van de supermarkt gehaald... maar het zou kunnen zijn dat consumenten de visproducten... nog in de koelkast of de vriezer hebben liggen. In de Champions League heeft Ajax met 4-1 verloren van Real Madrid. In de Amsterdam Arena scoorde Cristiano Ronaldo drie keer voor de Spanjaarden. Voor Ajax scoorde verdediger Moisander. In de andere wedstrijd in de pool speelde Manchester City thuis met 1-1 gelijk tegen Borussia Dortmund. Voor de Engelsen scoorde de spits Balotelli in de laatste minuten gelijkmaker uit de strafschop. Ajax blijft de laatste in de pool, Real Madrid gaat aan kop met zes punten uit twee wedstrijden.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 ANWB verkeersinformatie. Door het herfstweer staan er nu 65 files, bij elkaar opgeteld zo'n 250 kilometer. Op de A1 richting Amsterdam veel vertraging tussen de afrit Gooi Meer en het knooppunt meer over 12 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A10. Als je vanaf de A10 Noord richting de A1 rijdt, dan kom je tussen de afrit van Volendam en het knooppunt meer in 6 kilometer terecht. Lange tijd was daar maar één rijstok open, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 16 kilometer tussen Reewijk en Harmelen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. Ook hier is de weg zojuist weer vrijgegeven. En de A12 naar Den Haag bij Zoetemeer, 4 kilometer door een ongeluk. Ook hier is de weg weer open. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam, tussen Delft-Noord en het knooppunt Kleinpolderplein, 11 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. A58 vanuit Breda naar Bergen op Zoom. Er is eerder vanochtend ook een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zegge en Bouwse Plantage staat 9 kilometer. Maar ook hier is de weg weer vrij. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft.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 Alphabet geeft u inzicht in de werkelijke kosten. Dit was de E uit het alfabet van Alphabet Autolease. Alphabetautolease.nl. Verrassend voorspelbaar. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Obama en Romney kruisten de degens... en Romney ging vol in de aanval, vooral op Obama's economisch beleid. Now I'm concerned that the path that we're on has just been unsuccessful. Hoort u zo weer over. En de vele regels voor banken maken het voor bedrijven lastig... en belemmeren de economie, dat blijkt uit onderzoek. U hoort zo hoe schadelijk dat is. En de Syrische granaat op een Turkstadje... zou de lont in het kruidvat kunnen worden. Meerdere Syrische militairen zouden eh, vanochtend vroeg zijn omgekomen... bij beschietingen door het Turkse leger. Turkije bestookt op dit moment nog steeds doelig in Syrië... als vergelding voor de beschieting van een Turkse grensplaats... gistermiddag door het Syrische leger. Daarbij zijn vijf Turkse burgers gedood. We gaan naar correspondent Bram Vermeulen allereerst. Bram, um, in Turkije, wat kan jij vertellen over de beschietingen... die je dus kennelijk nog steeds aanhouden? Ja, vanochtend vroeg uh, is om uh, vijf uur uh, Turkse tijd, dus uh, vier uur Nederlandse tijd... Blijkt het, het Turkse leger opnieuw artilleriebeschietingen te hebben uitgevoerd. nadat ze dat gisteren vrij snel deden. Uh, na die mortieraanval, Syrische mortieraanval. waarbij vijf Turkse burgers werden gedood. aan de Turkse kant van de, de grens. Dus die artilleriebeschietingen gaan dus. ken ik gewoon door. En we weten inmiddels van het uh, observatorium. het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. dat daar. Syrische soldaten, wij zijn omgekomen, we weten niet hoeveel, we weten ook niet precies wat de Turken hebben geraakt. En we weten ook nog steeds wie nou precies verantwoordelijk is geweest voor die mortier aan. Dat onderzoek loopt nog, maar de Turken reageren inmiddels al. En de Turkse regering heeft het parlement het groene licht gevraagd voor eventuele verdere militaire operaties aan de andere kant van de grens. Dat groene licht bestaat al voor buurland Irak, waar het Turkse leger altijd de koersje PKK achtervolgt tot in het buurland. Uh, Zo'n nieuwe revolutie zou dus ook mogelijk moeten maken voor militaire acties in Syrië. Maar nog uh, zien mensen in Turkije deze actie van Turks leger vooral als een vergelding... en als een poging om toch gezichtsverlies te voorkomen en niet als het begin van een oorlog. gaan we naar Midden-Oosten-Correspondent Sander van Horen. Sander, wat weet jij van wat er gebeurt aan de Syrische kant van de grens? Um... Hetzelfde als dat Bram weet, dat die uh, mensenrechtenorganisatie, waarbij je moet opmerken dat die gelieerd is aan de oppositie, dus dat je een slag om de arm moet houden, zegt uh, dat er Syrische militairen gedood zijn. Dat het allemaal gebeurd is in uh, een uh, gebied, een grensgebied tussen Turkije en Syrië. En als je uh, dat op de kaart bekijkt, dan zie je dat twee dorpen daar echt tegen elkaar aangebouwd liggen. Die grens, die ligt daar als het ware heel onnatuurlijk doorheen. Dus je kunt je voorstellen dat je inderdaad uh, vrij makkelijk over een weer die grens beschiet. Nou, het lijkt erop dat die uh, Syrische beschieting daar was, maar die Turkse beschieting dus ook. Maar de volledigheid gebiedt om te zeggen dat we het dus allemaal niet weten. Veel onduidelijkheid over wat Turkije nou precies geraakt heeft, wat ze hebben willen raken. en wat ze op dit moment dus nog steeds proberen te raken. Ja, en uh, Sander, even naar een uitspraak van uh, uh, de Syrische oppositie, de rebellen. die aangeven dat zij dat soort wapens niet hebben. Um, zie je. Ik, Zie jij het voorstelbaar dat Assad uit is op een escalatie met Turkije? Of is dit, ja, we hebben het eerder al besproken met Bertus Hendricks ook, per ongeluk gebeurd? Dat blijkt het meest waarschijnlijk, gewoon uh, per ongeluk. Uh, kijk, dat grensgebied, een, een grens is uiteindelijk ook maar een lijntje op een kaart... en in dit soort gebieden uh, ligt dat heel erg dicht bij elkaar. Ik kan me niet voorstellen, maar daar merk je al een, een voorzichtigheid in mijn stem. Je weet het nooit, maar ik kan me niet voorstellen dat Syrië uit is op een escalatie met uh, Turkije. Ze hebben de handel vol aan uh, het conflict, de oorlog intern in Syrië en een escalatie met Turkije zou meteen ook een escalatie met bijvoorbeeld de NAVO betekenen, een, een, een opschaling van het conflict, kunnen ze op dit moment echt niet gebruiken. Dus ga ervan uit, voor ons nog, dat het inderdaad een mortiergranaat is geweest die uh, vlak over de grens in dat Turkse stadje is terechtgekomen. Dat lijkt op dit moment de meest voor de hand liggende lezing. Syrië zelf zegt dat ze uh, nog steeds onderzoeken wat de bron van uh, de uh, natuur is geweest. Dus waar die vandaan want dat suggereert een beetje dat dat misschien ook iets anders geweest kan zijn dan het Syrische leger. Maar nogmaals, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Bram van Meulen in Turkije. Uh, Bram, Turkije zal ook niet staan te trappelen om te worden betrokken, getrokken in een gewapend conflict. Toch gaat het parlement een wet aannemen dat het leger mogelijk maakt die grens over te trekken met Syrië. Als dat wordt aangenomen, dat zit er wel in. Zullen ze dat dan ook doen? Ja, maar bij het aannemen van die resolutie werd al gezegd... ...dat die is bedoeld ter afschrikking van Syrië en niet om een oorlog te beginnen. Dus kijk, dan steeds gelden in Turkije dezelfde argumenten van de afgelopen 19 maanden... ...dat betrokken raken bij deze burgeroorlog zo'n ongewisse afloop heeft... ...dat de Turken daar zeer huiverig voor zijn. Je kunt je voorstellen dat eigenlijk wat er nu gebeurt... ...de ideale situatie is voor de Turkse regering, namelijk vanaf veilige afstand vanaf de Turkse kant van de grens met artillerie eh, antwoorden, maar niet daar met grondtroepen naar binnen en je gaat mengen in een conflict waarvan niemand weet hoe het afloopt. Want we weten zelfs als Assad zou vallen, dan is deze oorlog nog lang niet gestreden omdat er inmiddels zoveel verschillende groepen bezig zijn de macht daar te veroveren dat je niet weet waar je eindigt. En daar zijn geen van de grenslanden eh, om te trappelen. Terug naar Sander van Hoorn nog één keer, Sander. Want wat denk jij dat Syrië nu gaat doen? Wat, wat kunnen ze eigenlijk doen op dit moment? Nou, ik denk dat ze stil zullen zitten. Um, uh, en dat uh, hangt er een beetje vanaf wat er precies geraakt wordt in Syrië... of ze dat ook kunnen. Als ze er inderdaad van uitgaan dat we ook niet uit zijn op een escalatie met Turkije... dan zullen ze accepteren dat Turkije het vuur beantwoordt. En daar uh, zijn de verhoudingen dan heel erg belangrijk. Uh, je moet je voorstellen, het zijn letterlijk de wetten van het schoolplein. Uh, jij slaat mij, ik sla terug. Dat kan ik verwachten. Maar sla jij harder terug, dan moet ik vervolgens ook weer wat. Dan moet Syrië namelijk, al was het maar ten opzichte van de eigen bevolking, zo ze nog achter de Syrische president staan, iets terug doen. Dus op het moment dat uh, Turkije een beschieting uitvoert of nog steeds uitvoert, en Syrië kan zeggen dat is logisch, zullen ze niet beantwoorden. Maar wordt die Turkse beschieting te groot, gaan daar te veel Syrische soldaten bij om het leven komen. Ja, dan krijg je een situatie waar een eigen dynamiek geldt, waar Syrië misschien zich gedwongen kan voelen om dat weer te beantwoorden. En dat is het gevaarlijke van deze situatie, dat het fouten Heel makkelijk gemaakt kunnen worden. Sander van Hoorn, dankjewel en ook Bram van Meulen vanuit Turkije. Er zijn veel te veel regels en hoge kapitaaleisen voor de banken. En dat is schadelijk voor de Nederlandse economie. Hoort u zo meer over? Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis mooi bij de AWB. Druk, of? Spits? Ja, behoorlijk druk, Marcel. Er staan nu 75 files. We tikken bijna de 300 kilometer totaal aan. Komt natuurlijk door dat, ja, dat herfstweer. Het is twee keer zo druk als gebruikelijk. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Diemen 12 kilometer. Ook 12 kilometer op de A2 Maastricht-Eindhoven... tussen Weert-Noord en het knooppunt Leenderheide. I'm <laughs> Op de A6 vanuit Almere richting de A1 staat het vast. En datzelfde geldt trouwens voor de A27 vanuit Almere... in de richting van Utrecht. Dan bij Amsterdam op de A10, de A10 Noord... richting de A10 uh, Oost. Tussen Kadoule en Knoopend Watergaasmeer. Zes kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrij. Het staat vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eigenlijk gewoon tussen Den Haag en Rotterdam. 14 kilometer. Uh, Voortknopend Kleinpolderplein bij Rotterdam... zijn er twee rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... ...tussen Breda-Noord en het knooppunt Zonzeel, 5 kilometer. ook is dicht door een ongeluk. Ook in Brabant, maar dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom... ...tussen Zeg en knooppunt De Stok, 5 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Opiniepeilingen na het eerste televisiedebat tussen president Obama en zijn uitdager Romney wijzen op een overwinning voor de Republikein. Onafhankelijke kiezers vinden dat Romney het beter deed. Obama was niet in de vorm in het debat dat voornamelijk ging over de economie. Romney zal zich wat herstellen in de peilingen na dit debat waarin hij overduidelijk goed in zijn vel zat. De impressie van de woordenstrijd tussen de twee kandidaten afgelopen nacht. Er zijn veel punten die ik vandaag wil maken, maar de belangrijkste one is dat uh, 20 jaar geleden werd ik de gelukkigste man op de eeuw... omdat Michelle Obama begreed om me Het debat begint op een vrolijke noot. Obama feliciteert zijn vrouw met hun trouwdag. En ook felicitaties van Romney. En gelukkig, meneer president, op je anniversary. Ik ben sure zeker dat dit het de meest romantische plaatsje je kunt imagineen. Hier met mij. So <laughs> Dan begint het steekspel. Dat zich concentreert op gezondheidszorg, Obamacare dus, en belastingen. Nou, governor Romney's proposal... That he's been promoting for 18 months calls for uh, a $5 trillion dollar tax cut on top of $2 trillion of additional spending for our military. Romney is een hele campagne pleit voor belastingverlagingen en extra uitgaven voor het leger. Het begrotingstekort zal dus stijgen onder Romney, denkt de president. Wat is dit? Wat is dit? Alles wat hij net zei over mijn tax plan is inaccurate. Dus als het tax plan he dat hij beschreibt. een tax plan dat ik wilde steunen, dan zou ik absoluut niet. Romney valt de president vol overtuiging aan. En zegt dat de president een loopje neemt met de feiten. Dit plan zou ik nooit steunen, zegt hij. Nou, well, voor 18 maanden heeft hij op dit tax plan gestaan. En nu, vijf weken na de rechter. Hij is zegt dat zijn grote, bold idea is nevermind. Obama beschuldigt Romney ervan dat hij nu opeens afstand neemt van zijn plan. Het lijkt erop alsof Obama hier het pleit wint. Behalve dan dat hij het met zoveel tegenzin doet, alsof hij helemaal niet in Denver wil zijn. Dan de gezondheidszorg. De moderator vraagt aan Romney waarom die Obama's wet, die iedereen verplicht een ziektekostenverzekering te nemen, waarom hij die, die wil intrekken als hij president wordt. Governor Romney, you want it repealed. You want the Affordable Care Act repealed. Why? I sure do. Well, in part it comes again from my experience. I was in New Hampshire. A woman came to me and she said, Look, I can't afford insurance for myself or my son. I met a couple in Appleton, Wisconsin, and they said, We're thinking of dropping our insurance, we can't afford it. Romney onderbouwt zijn verhaal met voorbeelden van mensen die hij tijdens de campagne is tegengekomen. Mensen die hem hebben verteld dat Obamacare hun ziektekostenverzekering veel te duur maakt. En dat ze hem dus niet meer kunnen betalen. Obama's repliek is technisch. Pas helemaal aan het einde van zijn verhaal komt hij een beetje op stoom. Mijn model doet het perfect. Dat hebben we gezien in Massachusetts, waar Romney gouverneur was en een vergelijkbaar plan doorvoerde. Hij nu dat hij Obamacare gaat that en dat alle goede dingen in het Are going to be in there. And at some point, I think the American people have to ask themselves: is the reason that Governor Romney is keeping all these plans to replace secret, because they're too good? Romney zegt dat hij Obamacare gaat vervangen, maar zegt niet met wat. Omdat zijn plannen te goed zijn? Houdt hij ze daarom geheim? Dit was misschien wel het scherpste antwoord van de president. Ook al klinkt het niet bevlogen. Iedereen vraagt zich af waaraan het lag: het gebrek aan strijdlust bij Obama. Was die moe of onderschatte die zijn tegenstander? In ieder geval is de president in een heel oude val getrapt. Zittende presidenten hebben de neiging zo'n debat er maar even een beetje bij te doen. Het gaat Obama strafpunten kosten in de peilingen. En natuurlijk, het is een les voor de volgende twee debatten die eraan komen. I'm concerned about the direction America has been taking over the last four years. I uh I know this is bigger than election over about twee uh, the two of us, as, as individuals. It's bigger than our respective parties. Het is een of over de koers kind of van Amerika. Wat voor Amerika wil je voor jezelf en voor je kinderen? Romney, hij plaatst zich hier boven de partijen en geeft een heldere keuze aan. Die gaat over de koers van Amerika. Dit debat heeft nog eens geïllustreerd dat Obama en Romney een compleet andere kijk op het land hebben. Na vanavond wordt die kijk van Romney weer een stuk serieuzer genomen. Na nou al zijn geblunder van afgelopen weken correspondent Wessel de Jong over het eerste televisiedebat... tussen president Obama en zijn uitdager Romney. Meer daarover vindt u op onze website, nos.nl. Mark-Robin Vissers, de hele oogte al in Utrecht, tussen de weesjes. Mark-Robin, heb je er al een geadopteerd? Ja. Nou, ja, geadopteerd, wat moet ik met al die oude troep? Het is, nou, uh, je kunt je lol hier wel op, hoor. Nou, als we nou allemaal één weesfiets mee naar huis nemen... dan zijn we in één klap van het gezeur af. Neemt u ook een, een weesfiets mee naar huis? Nee, nee. zie je, heb je het al. Mensen zijn ook allemaal zo enthousiast met het regenachtige weer. Vandaag, ja, goed, ik zal nog eventjes vertellen waar het over gaat. Want de mensen denken, ja, wat is dat allemaal? Uh, Adopteren een weesfiets. is misschien een goede actie. Er verschijnen vandaag twee rapporten, maar liefst, van gezaghebbende instituten over het weesfietsenprobleem. En we weten allemaal wat het weesfietsenprobleem is. Want ga maar eens naar een station in een grote of middelgrote stad en je breed je nek erover. He, fietsen die dus allemaal uh, plaatsen in beslag nemen... en waar je eigen fiets dan dus niet, uh, niet kan staan. Het gerenommeerde onderzoeksbureau Berenschot Adviesbureau... komt vandaag met een nieuw handboek voor gemeenten en provincies. En de Rijksuniversiteit Utrecht doet er nog een schepje bovenop. Annelien Meert heeft maar liefst 250 uur onderzoek <lacht> gedaan. Ja, toch? Dat klopt, ja, toch? Ja, dat klopt, dat ja. klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Naar de oorsprong van de weesfiets. Nou, dat willen we wel graag weten. Ja, ik kan het natuurlijk eigenlijk wel bedenken. <lacht> Nou ja, het zijn vooral uh, studenten en jongeren. Studenten, en, uh, studenten zie je wel. Ja, het, het, het was wel een uitkomst die ons niet verbaasde. Oh, oh, oh, oh. Ja. Maar vooral uh, ja, jongeren en hoge opgeleiden ah. die uh, fietsen achterlaten eigenlijk. Dat was uh, de uitkomst. Ja. ja. En, en wie wil dat heb je in opdracht, van wie heb je dat gedaan? Van het Fietsberaad. Wat een, is dat? Een kenniscentrum uh, over fietsen. Oh, dat wist ik helemaal niet dat we dat hadden. Ik ook niet voor dit onderzoek, maar nu wel. <laughs> En in het kenniscentrum daar zitten allemaal bestuursorganen in. Hè. Gemeenten zitten daar ook in, provincies en misschien nog de fietsclub of zo. Ja, ja, ja. Wat schieten we daar nou mee op? Dat we dat weten. Dus het zijn vooral studenten die hun fiets laten slingeren, en hoger opgeleiden. En dan, wat moeten we met die. Uh... Oh, er moet iemand langs met de fiets, sorry. <laughs> wat moeten we met die kennis? Wat hebben we daaraan? Nou, daar kan je wel op inspelen uh, wat er ook uit het onderzoek kwam. Dat veel mensen nog niet zo goed weten hoe ze hun fiets kunnen afvoeren... die ze niet meer nodig hebben. Oh. Dus dat is wel iets waar de gemeente iets mee kan. Meer communi gerichte communicatiecampagnes. Bijvoorbeeld ook voor studenten een aparte campagne. En voor andere inwoners. Ja, maar studenten die luisteren toch niet. Dat lijkt me echt... Uh... Nou ja, wat ook zou kunnen is het uh, uh, uh, een vergoeding geven als je je fiets inlevert. Maar er ook wel weer voor zorgen dat de junks en de, de, ja. de, de heling niet... Uh, daardoor ook stijgt. Teg, mevrouw Meerts, onderzoeker. Hoeveel fietsen heeft u zelf? Ik heb vier, Eerlijk gezegd, Ik heb vier fietsen. En uh, hoe, hoe is het met die fietsen? Twee zijn in goede staat... en twee zijn eigenlijk ook klaar om afgevoerd te worden. Aha. <laughs> ja. en, en, waar, en waar zijn die dan? Die staan in de stalling voor mijn huis... Kijk, dus u bent zelf een, een schoolvoorbeeld, u bent jong, hoogopgeleid en u heeft twee weesfietsen. Ja, nou, ik moet ze nog afvoeren. Dus wel echt, ja. na, na dit onderzoek denk ik, nee, dat moet ik echt gaan doen. Ja, nou, doe dat dan vandaag. <laughs> Kijk, als iedereen het vandaag doet, dan zijn we er klaar mee. Ja, ik zal de gemeentes bellen, zo moet ik. Ik dacht vanmorgen, we gaan met deze twee rapporten gaan we het probleem oplossen. Maar als ik dit nou zo hoorde, denk ik, dit wordt een gebed Nou, het is wel inderdaad een lastig probleem, hoor, om op te lossen. Lastig, ja, ja. ja. Ik ga toch dapper door. Fijn bedankt voor uw verhaal en succes met het onderzoek. Straks komt hier uh, de wethouder nog. En uh, de Nederlandse spoorwegen doen ook nog een duit in het zakje. Dus we zien hoe ver we komen. Goed uit Utrecht. Ik hoop weer vissen met een gebed zonder eind vanochtend. Het is zes minuten voor half negen. De stortvloed aan strengere regels en kapitaaleisen voor banken. Brengen grote schade toe aan de Nederlandse economie en de woningmarkt. Een Horror-scenario, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW zelfs. Adviesbureau KPMG onderzocht in opdracht van VNO... de gevolgen van de vele nieuwe regels voor banken. Mierredacteur André Meijnenma heeft ernaar gekeken. André, wat concludeert KPMG? Nou ja, positief is wel zeggen ze dat er minder risico's zijn dankzij al die regelgeving en kapitaaleisen uh, dat het misgaat met de bank. Er is ook meer transparantie, er is betere informatievoorziening voor iedereen, voor zowel de klanten als voor de banken zelf, als voor de toezichthouders. Maar dat alles heeft bij elkaar opgeteld, een hele hoge prijs. Want door al die eisen en al die strenge regels kunnen banken veel minder geld uitlenen. En als ze het uitlenen wordt het nog duurder ook, dan moet je dus denken aan kredieten en hypotheken. En voor klanten valt er eigenlijk per saldo minder te kiezen, minder maatwerk, want er is geen geld voor. Dus de banken zijn wel veiliger en stabieler, maar ze bankieren te weinig. Ja, ja dus, maar die, die, die veiligheid en, en, en, en minder risico heeft dus een, een, een, een prijs. En er moet dus heel veel gerepareerd worden bij de banken. Natuurlijk heel veel schade opgelopen en heel veel achterstand. Dus dat moet hersteld worden. En de klant betaalt het? En uiteindelijk betaalde de banken het en moet de klant het, om zo te zeggen... dus zowel consumenten, particulieren als bedrijf, het bezuren... als dat heel negatief zegt. Ja, de banken die hebben natuurlijk... Uh, vooral te maken, en dat is denk ik de grote klacht in het, in het rapport... en ook de klacht van VNO-NCW, dat ze zeggen van uh, dat er regels komen, snappen we. Maar er komen zoveel regels uit zoveel verschillende hoeken. die alles bij elkaar opgeteld. gewoon een geweldige last vormen op de schouders. Uh, van, van banken. Natuurlijk, die regels zijn bedacht. en verzonnen uit zorg en voorzorg. om te voorkomen dat er weer gebeurt wat er gebeurd is. Uh, en sommige regels zijn ook. Uh, op uit, uh, laat zeggen, ontstaan uit, uit een soort woede. en verontwaardiging over het gedrag van de banken. van de voorbije jaren. Maar. In totaal zijn er 38 verschillende regelingen... Mm. Eh, met even zoveel eh, implicaties voor banken, eh, met voorschriften... die ze allemaal zo snel mogelijk moeten implementeren. Er staan wel tijdspaden voor van et etterlijke jaren. Maar eigenlijk ontdekken banken zelf en de markt... dwingt de banken ertoe om het allemaal zo snel mogelijk te doen. Want waarom zou een bank die nu zwak is tig jaren wachten voordat ze daarmee uh, op orde zijn. Dus allemaal zo snel mogelijk. De regels buiten over elkaar heen en bovendien versterken die regels elkaar. Je vraagt van de banken het een, waardoor je de bank eigenlijk de mogelijkheid ontneemt om het andere te doen. Maar even naar die kritiek van uh, VNO-NCB, dat het, dat het een horrorscenario is, dat het grote schade toebrengt aan de Nederlandse economie. Hoe, hoe werkt dat dan in de praktijk? Ja, om het simpel te houden. Een aantal regeltjes hebben gewoon alles te maken met informatieplicht. Uh, rapportjes opstellen, rapportages afleveren, klantenbescherming, allemaal beschrijven wat je doet en hoe je doet en aan welke voorwaarden het allemaal moet voldoen vecht een hoop menskracht, een hoop werk, een hoop tijd. Maar het gros van de regels, de belangrijkste regels... met de grootste gevolgen, die gaan eigenlijk... over de financiële gezondheid van de banken. Uh, Basel 3 is vaak zo'n gehoorde term. Regels vanuit uh, bankentoezicht uit Basel. Het heeft alles te maken met hogere kapitaalbuffers... met gezonder en beter uh, ervoor staan... voor als het slecht weer wordt en het begint te stormen. Zodat je dus niet weer de overheid... of en dus de belastingbetaler belasten met jouw sores. Dus het risicogedrag van banken beperken, de buffers vergroten. En daar lopen de banken al aan tegen het eerste probleem akkoord, we moeten meer geld aantrekken. Dat moeten we vooral gaan halen op de kapitaalmarkt. Maar daar is geld schaars geworden, duur geworden... door alle financiële problemen. Mm -hmm. uh, dus kost het ons veel meer geld en veel meer moeite en tijd... om dat kapitaal naar ons toe te halen. De economie is in elkaar gezakt. Dus we maken ook minder winst op tal van producten. Een aantal bezigheden die we voordien deden... die erg lucratief waren en zorgden voor goede winst... mogen we niet meer doen, want we moeten mm -hmm. afslanken. Nou, die optelsom zorgt ervoor dat de banken eigenlijk uiteindelijk zeggen... ja, in onze zucht, uh, jacht naar meer kapitaal op last van, kunnen we dus minder uitlenen... minder kredieten verstrekken, minder hypotheek... en als we dat gaan doen, dan is het nog duurder ook. En dat merk je dus, zie je dus terug... Um, ja. ageert uh, uh, onder andere windjes van velo en zweet terug in de economie... omdat dat uiteindelijk betekent dat bedrijven bijvoorbeeld minder kredieten krijgen. Ja, want nemen neem nu de, de bankenbelasting. Eigenlijk bedoeld als een straf van Den Haag voor de banken voor hun wangedrag. Dus moeten ze maar gaan boeten en moeten terugbetalen... wat wij als samenleving in die banken gestopt hebben. 600 miljoen euro per jaar... Hmm. Uh, daarnaast uh, moeten ze geld storten in het depositogarantiefonds. De dus sparen voor als er een bank in de problemen komt. 400 miljoen, bij elkaar opgeteld 1 miljard. De rekensom die bij de banken is, die zeggen van... 1 miljard betekent ongeveer een, een factor 10 in kredietverlening. Dan worden wij kunnen de komende jaren per jaar 10 miljard euro minder uitlenen... Okay. aan bedrijven, aan huishoudens. Nou, je vraagt het een, maar je krijgt het ander. Ja. Aan de andere kant, uh, André, je noemt alle bezwaren al op... die de banken uh, er tegen hebben, tegen de huidige regels. Zo'n rapport past natuurlijk is wel koren op de molen van de banken. Want het belemmert ze natuurlijk in hun praktijken. Is het iets van een beetje lobby of niet? Uiteraard. Ik bedoel, elke, elke organisatie lobbyt toe voor zijn eigen speelveld. Uh, en, en de banken met, met name. Uh, ik verdenk niet dat KPMG ervan uh, dat ze dat verkeerd doen. Maar de, de timing is niet toevallig. Je ziet ook allerlei spanningen tussen banken. Nee, ook in het de vorige de pagina van het Financieel Dagblad over de spanningen binnen de bankenclub. Het vertrouwen in, binnen de markt is weg. Maar ja. tussen banken is het ook niet helemaal lekker meer. Maar bankiers roepen en zuchten al, al, al tijden dat het uh, allemaal te veel van het goede wordt. En eigenlijk zeggen ze met zoveel. Uh, we snappen het wel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 Radio 1, het NOS-journaal. Aanhoudende onrust tussen Turkije en Syrië. En ophef over interview Willem Holleder. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Turkije zou opnieuw doelen in Syrië beschieten. Volgens persbureau Reuters gaat het net als gisteren om de regio Tel Aviv, Net over de grens met Turkije.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 Maar volgens nog uh, zien mensen in Turkije deze actie van het Turks leger vooral als een vergelding. En als een poging om toch gezichtsverlies te voorkomen. En niet als het begin van een oorlog. Het is erop of eronder voor de Amerikaanse president Obama. En zijn uitdager Romney uh, die moet in een serie rechtstreekse debatten zijn achterstand in de peilingen zien goed te maken. En Romney deed dat door president Obama aan te vallen. De president zei dat hij het deficit in half kreeg. Maar doubled hij het Trillion dollar deficits for the last four years. The president put it in place as much public debt, almost as much debt held by the public, as all prior presidents combined. En Obama kaatste de bal terug door te stellen dat de plannen van Romney helemaal niet duidelijk worden. He now says he's going to replace Obamacare. At some point, I think the American people have to ask themselves, is, is the reason that governor Romney uh, is keeping all, all these plans to replace secret because they're too good? Is het omdat van de families Onze peiling van nieuwsender CNN vindt 67% van de ondervraagden dat Romney de betere was in het debat. En 22% vond Obama de winnaar. De verkiezingen zijn over een maand. Op 16 en 22 oktober zijn er ook nog debatten. Willem Holleder is volgende week te gast in het TV-programma. College Tour in de Telegraaf, zegt de politie-inspecteur... die de leiding had over het onderzoek naar de ontvoering van biermagnaat Heineken... dat hij het geknuffel met Holleder met ledenogen aanziet. Oudcommissaris commissaris Nordholt van Amsterdam vindt het allemaal geen probleem. Het, het lijkt me in ieder geval, ik heb Holleder nooit gesproken... En ik weet ook niet wat hij te zeggen heeft... maar dat zou wel op zichzelf al interessant kunnen zijn... Dus ik doe niet mee aan dat koren die roepen van dit vind ik verschrikkelijk. En hoofdredacteur Karel Kuil van de NTR snapt wel dat het uitnodigen van Holleder vragen oproept. Ik snap wel dat mensen zich afvragen of je zo iemand een podium moet geven. Het is uh, een van de meest omstreden criminelen die we hebben gekend de afgelopen decennia. Dus in die zin, uh, wat doet hij nou in college tour? Maar hij doet in college tour omdat je ook nieuwsgierig bent... Uh, omdat je dingen van hem wil weten. Daarom zit hij daar. En die uitzending van College Tour met Willem Holleder is volgende week vrijdag. Dan nog een bericht over Bergijk In een natuurgebied daar in Brabant... is het lichaam van een 41-jarige man uit Den Haag gevonden. Volgens de politie is die om het leven gebracht. Dinsdag zijn twee Hagenaars van 31 en 32 aangehouden... in verband met die zaak. Ze zitten vast en ze worden verhoord. En wat nou de relatie is tussen die twee verdachten en het slachtoffer... dat is niet bekendgemaakt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Na een regenachtige woensdag... moet het vandaag in de loop van de dag wel droog worden.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 In de loop van de middag komt het weer enigszins tot bedaren. Het wordt een graad of 14 op de Wadden en lokaal 16 in het zuiden van het land. AMB verkeersinformatie met 85 files. 340 kilometer bij elkaar opgeteld. Het is meer dan twee keer zo druk uh, als gebruikelijk. Komt natuurlijk door het herfstachtige weer. Dus houden er in ieder geval rekening mee dat de dagelijkse files... Uh, sowieso een stuk langer zijn. En op deze plekken heb je de meeste vertraging. Op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen Diemen 11 kilometer. En op de A2 Maastricht-Eindhoven 18 kilometer zelfs tussen Nederweert en het knooppunt Leende Heide 14 kilometer op de A2 vanuit Den Bos naar Eindhoven tussen knooppunt Empel en Bokstel. En de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Daar staat tussen knooppunt Almere en knooppunt Muidenberg 15 kilometer. En ook op de A27 vanuit Almere is het aansluiten. Dan de A13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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Burgemeesters kunnen zich laten trainen op het gebied van openbare orde. Maar dat doen ze niet allemaal. En dat zou eigenlijk wel moeten. Bernd Snijders, voorzitter van het genootschap van burgemeesters, zelf burgemeester van Haarlem. Meneer Snijders, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u zich laten scholen? Absoluut. Ik ben wel heel lang burgemeester, dus in totaal 17 jaar. Maar een van de eerste dingen die ik uh, gedaan heb toen ik burgemeester werd... was me inderdaad door ons uh, genootschap van burgemeester laten scholen. En helpt dat? Ja, dat denk ik wel. Want uh, het is, een burgemeester is natuurlijk wettelijk verantwoordelijk... voor uh, de handhaving van de openbare orde en de openbare veiligheid. En je kunt uh, er op ieder moment uh, voorkomen te staan. Dus juist als je net begint en je hebt die verantwoordelijkheid... dan moet je zorgen dat je, daar, uh, dat, dat je daarop geprepareerd bent. Hm, waarom doen niet alle burgemeesters in SP dat? Nou ja, het is natuurlijk een feit dat uh, als je begint... en vooral uh, nou ja, dat er dat ontzettend veel van je gevraagd wordt... en uh, dat je dan uh, uh, je prioriteiten moet stellen. En helaas zie je wel eens dat het er hier en daar een beetje beïnschiet. Maar mijn oproep is om... Uh, om hier toch echt prioriteit aan te geven... omdat je ziet dat het overal elke dag in elke gemeente even mis kan gaan... en dat je moet acteren. Ja. Wij spraken eerder vanochtend uh, oud-politiecommissaris Nordholt vanwege de Belmar-ramp uh, destijds, um, ten, nu 20 jaar geleden. En hij zei iets interessants. Hij zei, het zat hem destijds in leiderschap. Beslissingen nemen, aansturen, durven beslissingen nemen ook. Um, de juiste mensen op de juiste plaats. En dat is in haren niet gebeurd, gaf hij aan... Zit het hem daar ook niet in? Je kan mensen opleiden zolang als je wilt tot je een onderzoek desnoods. Maar als het niet in je zit, dan werkt dat ook niet. Nee, ik denk dat dat waar is. Uh, overigens vind ik dat meneer Noordholt eigenlijk niet zo vooruit moet lopen op uh, de conclusies van haar. Want uh, Cohen die gaat daar een onderzoek doen, dus dat, die moet het eerst allemaal eens goed bekijken. Maar het is absoluut een feit dat, uh, dat, uh, dat er... Uh, ja, Laten we het maar zeggen, karakterkenmerken, dat die natuurlijk ook heel belangrijk zijn. Je moet uh, niet een weifelaar zijn als nou, burgemeester. Nee, en, en is het eigenlijk niet vreemd dat bijvoorbeeld Kamerleden zomaar burgemeester kunnen worden, terwijl ze nog helemaal geen bestuurlijke ervaring hebben? Ik denk bijvoorbeeld aan iemand als, als Wolse, die af en toe niet heel handig opereert. Ja, nou, u begrijpt wel dat ik daar natuurlijk geen, uh, niet op inga. Nee, ik. ik het. Uh, het je, hebt, je kunt burgemeester worden vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Maar zou, maar zou bestuurlijke ervaring niet een, een, een mus moeten zijn? Nou ja, het is zo op de, de benoemingswijze die is op dit moment zo dat een commissie uit de gemeenteraad kandidaat ontvangt en die kiest dan uh, de best bij die gemeente passende burgemeester uit? Hm. Ja, en ik ben het met u eens, bestuurlijke ervaring is uh, op zijn minst een pre. Dus. Het Kamerlidmaatschap vindt u niet een uitgelezen <laughs> voortraject om burgemeester te worden? Nee, dat zeg ik natuurlijk niet. Nou, dat zou ook wel nou, heel aanmatig zijn om dat te zeggen. Probeer proberen we het anders, meneer Snijders. Vindt u dat die, die commissies uit de gemeenteraad uh, daar beter op moeten letten? Op de ervaring die zo iemand al heeft? Nou, goed of beter, in die termen zou ik niet willen spreken. Maar ik u wil niet wel, wel hè, vanochtend? Nee nee, nee, nee, nee, maar ik denk wel, dat, het, ik denk wel dat, het, uh, dat gemeenteraden zich er zeer van bewust moeten zijn. Er wordt... Eigenlijk, er wordt een profielschets gemaakt en daar komt altijd een schaap met vijf poten uit. Nou, En dan gaat het erom, van, leg nou alsjeblieft wel inderdaad dat accent op, op, op die crisisbestendigheid. En doe die cursus. Wat zegt u? En doe die cursus. Laat je, nou ja, laat je trainen. Ja, zeker. Als burgemeesters aantreden, commissaris van de koningin, die hebben daar ook nog wat mee te maken, die roepen altijd op... Meld je nou als eerste bij het genootschap van burgemeester. Zorg gewoon dat je, uh, dat je die cursus hebt en dat je weet hoe die hele ingewikkelde wereld van openbare orde en veiligheid in elkaar zit. Zodat je daar gewoon blind in kan opereren uh, als het ertoe doet. Burgemeester Snijders van Haarlem, dank u wel. Tot ziens. Goedemorgen. Het is elf minuten over half negen. Wij gaan door naar het college tour en de opmerkelijke gast die daar uh, zal komen. De Dalai Lama is er al geweest, Doutzen Kroes, Microsoft-baas Steve Bomer, Jan Heersi, Ali, Desmond Tutu, zomaar een aantal spraakmakende gasten in het televisieprogramma. Aan die lijst kan nu ook Willem Holleder worden toegevoegd. Ik ben Willem Holleder. Binnenkort zit ik in college tour en ik zie ernaar uit om de vragen van alle studenten te beantwoorden. Twan Huis, presentator van College Tour. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is er voor Willem Holleder gekozen? Dat antwoord is heel simpel. Willem Holleder is in 1983, zoals iedereen weet... een van de vier ontvoerders geweest van Freddy Heineken en Abt Doderberg. En daarna heeft hij in nu bijna 30 jaar tijd... de Nederlandse misdaad zien eh, vaak vertegenwoordigd... op de voorpagina's van de kranten. Maar er is één raar punt aan Willem Holleder. En dat is dat hij in al die jaren nooit... ...heeft laten spreken over wat hij gedaan heeft. Nou, kort geleden hebben wij een verzoek gedaan bij zijn advocaat Stijn Franke... ...of we hem konden interviewen. En uh, tot onze verbazing zei hij daar ja, want we hadden eigenlijk een nee verwacht. En dat was voor ons journalistieke reden genoeg om hem uit te nodigen voor het programma. U bent inmiddels ook op de voorpagina verschenen van de krant meneer Huis. En wel ja, op de Telegraaf. Hier. Ja, ik, ik lees even een stukje voor. Um, op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Een foto van u en van Holleder. Uh, met over de kop. Zwijg Holleder dood tot het graf. Uh, Kees Hietzma, oud-hoofdinspecteur... die de leiding over het politieonderzoek... naar de ontvoering van uh, Heineken Doder had. Ziet het geknuffeld met de veroordeelde crimineel... met ledenogen aan. En dan een quote. De media hebben hem altijd hoog geprezen. Dit past daarbij. Het ergste is hierbij dat je onder jeugdigen... een zekere mate van verheerlijking veroorzaakt. Wat vindt u van die opmerking? Nou, dat vind ik een beetje flauwekul. En het, uh, ik maak het programma nu vijf jaar met studenten. En zoals je net al zei, we hebben allerlei mensen te gast gehad in het programma. En overigens om een misverstand uh, weg te nemen. Het is niet zo dat er alleen maar Nobelprijswinnaars komen bij college tour. Ik bedoel, die hebben we graag. Zoals onlangs nog Desmond Tutu. Uh -huh. Maar we hebben in het verleden bijvoorbeeld ook een college tour gemaakt met Nick Leeson. De bankier die uh, Barings Bank heeft opgeblazen door allerlei verkeerde investeringen. En die hebben we uitgenodigd op de Universiteit van Nijrode. Ja, het was een bijzonder interessante bijeenkomst van economiestudenten... en een man die jarenlang in gevangenis heeft gezeten voor financiële malversaties. En ik zou tegen, tegen iedereen willen zeggen die denkt van... ja, studenten zijn niet in staat om uh, vragen te stellen aan Willem Holleder. Dan onderschat je toch op dit moment het academische niveau van studenten in Nederland. En bovendien onderschat je mij dan ook een beetje. Want het is toch echt de bedoeling dat het een interview wordt... En uh, niet een uh, eenrichtingsverkeer. Ja, maar met Nick Liesen ging het natuurlijk over geld. Uh, met Willem Hollever gaat het ook over mensenlevens. Hoe lang is er eigenlijk uh, bij de redactie over getwijfeld om dit te doen? Niet. Uh, er is niet over getwijfeld. Uh, het, het is heel eenvoudig. Als je de gelegenheid krijgt om mensen die het nieuws domineren te interviewen, dan doe je dat als journalist. En uh, ja, god, ik heb in het verleden zoveel mensen geïnterviewd die uh, geen uh, uh, ja, fijn... Uh, record hebben, om het zo te zeggen. Ik bedoel, ik heb het verleden hebben we ook Daisy Bouters geïnterviewd. Sterker nog, twee jaar geleden uh, hebben we een aanvraag ingediend voor hem... voor het programma College Tour. En daar kwam een ja op. En dat werd kort voor de uitzend, uh, uitzending of voor de opname weer geld afgezegd. Maar ik vind dat je uh, daaromheen moet gaan. Ik vind dat je mensen in de gelegenheid moet stellen... zowel studenten als de geïnterviewden om met elkaar in debat te gaan... en om zo'n gesprek te voeren... En uh, ja, dat doen we nu. Dus we hebben daar niet lang, we, we hebben natuurlijk wel goed over nagedacht, maar het was niet lang een punt van twijfel nee, of precies. we het zouden doen, ja of nou, nee. Uh, over de vragen uh, zult u misschien wel even moeten nadenken. Wat gaat u hem zeker vragen? Nou ja, weet je, dat is het. Ik, ik doe één interview uh, met jullie over het programma College Tour met Willem Holleder... Omdat de vraag die ik natuurlijk niet wil gaan beantwoorden, wat ga je hem allemaal vragen? Hmm. Je, je gaat niet van tevoren een interview uitschrijven en dan um, op de radio vertellen van dit zijn de vragen die ik het liefst zou willen stellen. Maar goed, een aantal van de hand liggende vragen die kun je zelf verzinnen. Ik zei net al, hij heeft zich nooit uitgelaten over de Heineken-ontvoering. Ja, er zijn natuurlijk heel veel vragen over te stellen. Bovendien is dat ook in die zin. Vrij terrein, omdat hij daarvoor veroordeeld is en zijn straf voor heeft uitgezet. Dus die zaak die is in die zin gepasseerd. En daar kun je dus alles over vragen wat je wil. Maar, wat... we... ja. maar als ik dat nog wat toevoegen? Ja. Um, een van de voorwaarden die we altijd aan onze gasten stellen in college tour is dat er geen test moet zijn. Dus iedere vraag moet gesteld kunnen worden. Ja, maar gaat hij ook wat zeggen erop? Want ja. uh, uh, ik zeg, lees al dat hij goed om de uh, uitzending en de opname af te wachten? Nee, ik wil het graag nu weten. Nee, maar, maar, dat anders maar anders ik heeft het, het natuurlijk geen zin. Ik kan het interview niet voordoen nee, voordat ik. het zich nee. heeft afgespeeld. Dat, uh, dat gaat niet. Nee, dat snap ik. Maar ik lees dat hij steeds wil overleggen met zijn advocaat... of hij dan wel weer wat mag zeggen. En dan heeft het natuurlijk niet zoveel zin om hem te vragen. Maar goed. Nee, maar dan nogmaals, gaan we de, afspraak, de afspraak is gemaakt dat, dat studenten en ik... wij kunnen alle vragen stellen die we willen. Goed. En ieder interview, dat geldt ook voor Willem Holleder, de geïnterviewde bepaalt wat hij zegt. Ja. We wachten het dus, af. Van huis. Dankjewel. Okay. De uitzending College Tour met Willem Holleder op 12 oktober op Nederland 3. En zo dadelijk gaan we naar een bestuurscrisis in de provincie Flevoland. Het spettert alle kanten op daar over een mislukt natuurontwikkelingsproject. Hoort u zo bij ons. Eerst maar eens kijken hoe het is op de weg. Want ik zie best wel wat files staan, Dennis. nog steeds. Ja, ja, best wel. Er staan er, staan er 80, Lara. 355 kilometer bij elkaar opgeteld. Meer dan twee keer zo druk als gebruikelijk. Komt natuurlijk door het herfstweer. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden... 9 kilometer, 18 kilometer op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven voor knooppunt Leende Heide. En vanuit Den Bosch naar Eindhoven staat er 14 kilometer. A6 Lelystad Muiden tussen Almere en, knooppunt Almere en Muidenberg 13 kilometer. Maar via de A27 vanuit Almere is het ook bal. Vanaf het knooppunt Almere tot aan de Stichtsebrug is het ook aansluiten. A13 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Berko en Roderijs... 10 kilometer door een ongeluk. Maar hier is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, pak dan toch de, fiets, de fietsmensen, daar staan we genoeg. <laughs> Wat dacht je? Ja, de buschauffeur is het er ook mee eens. Ik, ik sta hier nu, dat is wel heel leuk, ik sta hier bij de bewaakte stalling uh, Hoog is dat, hè? een van de, van de fietsstallingen hier. En het regent hier maar door in Utrecht. Het komt met bakken uit de lucht. En dan zie je allemaal tafereelen hier tussen de fietsen van mensen die zich dan uit hun regenpak moeten hijsen. En zich dan nog een beetje proberen weer hun verfomfaarde haar weer een beetje in orde te krijgen. En een van die mensen is heel grappig. Dat is de wethouder Frits Lindmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, net, ook netjes op de fiets. Net uit het regenpak gehezen. Het is radio, maar je wilt toch uh, weer even uit. <laughs> nou, u ziet er nog redelijk uit voor de weersomstandigheden, hoor. Dank, dank. Ja, ja. ja zeg meneer Lidmeijer, grote dag vandaag voor uh, fietsen Nederland, want er verschijnen maar liefst twee rapporten van gerenommeerde instituten over het probleem weesfiets, namelijk Berenschot en de Universiteit Utrecht. Maar dan eerst maar even dat woord, hè? Weesfiets. Dat vindt u niet zo'n fijn woord, geloof ik, hè? Nou ja, het klinkt een beetje zielig, weesfiets. Maar feitelijk hebben we het gewoon over afgedankte fietsen. En uh, afgedankte fietsen, die staan vaak hopeloos in de weg. Uh, en ik ben blij met uh, de, de aandacht van, geen, van de gerenommeerde instituten... Ja. die kijken van, uh, zou je dat nou beter anders uh, kunnen aanpakken? Ja. Nou, ja, dat doen ze natuurlijk niet uh, voor de lol. Dat doen ze gewoon in opdracht van gemeenten en provincies, hè? Ik geloof dat... Ja, wat is er toch allemaal aan de hand met dat getutor? Houd er eens op. Uh, de Utrecht zit daar ook in, toch? In die pool van, uh, van Berenschot? Ja, wij zijn uh, mede uh, en dat komt voort uit onze samenwerking met NS Prool en het Rijk... om te kijken of we een, uh, naar een echt andere oplossing voor het fietsparkeren rondom het drugsstation van Nederland kunnen vinden. Dat klinkt revolutionair, een, een andere oplossing. Ik bedoel, als je denkt, die twee rapporten, gaan we dat probleem nou oplossen of niet? Nou, het probleem van de weesfietsen zal uh, altijd wel voor een stukje blijven. Maar wat ik de winst vind van, uh, van een van de rapporten... is dat daar ook uh, een aantal uh, suggesties worden gedaan om weesfietsen te voorkomen. Vertel. Als ik lees, uh, want ik mocht al eventjes inkijken... ondanks dat ze pas, pas vandaag verschijnen. Ja, ja, we hebben de primeur met z'n tweeën. We hebben de primeur. Uh... Als ik lees dat uh, een flink aantal mensen die hun fiets hier achterlaat... zegt van ja, eigenlijk weet ik niet wat ik met mijn oude fiets moet doen... waar die naartoe kan. Uh, ik vind het ook wel een beetje lastig om op te ruimen, Dan denk ik van, nou ja, misschien zou je daar nog wat acties op kunnen ondernemen. Uh, op, afhaaldepots, uh, premies om het uh, in te leveren. Uh, ophaaldiensten, nou ja, we zouden nog ja. van alles kunnen bedenken. Je moet de mensen toch ook wel alles voorkouwen, hè? Ik bedoel, wat moet je nou met een oude fiets doen? Uh, ja, het handigste is om hem naar de fietsenmaker te brengen ja. en hem te laten slopen. Bijvoorbeeld. En uh, als blijkt dat de drempel heel erg hoog is om dat te doen, kunnen we kijken of we die drempel een beetje lager kunnen maken. De mensen een beetje helpen. Volgens mij moet er geld bij gewoon. Als je geld biedt, dan ben je daar verkeerd. Het is ook uh, een, uh, een kwestie van, uh, van afwegen. Wat kost het ons om elk jaar 3000 weesfietsen uit het station te halen? Nou. En wat kost het om uh, het uh, misschien ja. op een andere manier te stimuleren dat ze er niet komen? U bent wethouder. Wat kost dat om hier in Utrecht die weesfietsen allemaal uh, eruit te plukken? Uh, tonnen per jaar. Tonnen? Ja. ja Moet je nagaan. Ja, dat is erg veel geld. Ja. Om een beetje ruimte te creëren uh, van uh, fietsen die in de weg staan. Weet, weet u waar ik me eigenlijk ook over verbaas? Dat is uh, hoe het toch mogelijk is dat uh, een, een fiets dat, dat zo'n wegwerpartikel uh, geworden is in Nederland... Ja, daar verbaas ik mij ook over. Je ziet dat mensen een fiets voor twee tientjes kopen. En nou, bij wijze van spreken het regent erg hard. En dan betaal ik de volgende twee tientjes om met de taxi naar huis te gaan. En ja, laat maar staan. Ja, verbazingwekkend. Ik denk ook wel eens van, misschien zou je die fietsen die we ophalen wel naar plekken moeten sturen waar ze meer economische waarde hebben, dan hebben ze misschien nog een betere functie. Een goede, een goede doelenfiets? Nou ja, dat zou best uh, een van de ideeën zijn die ook in het rapport wordt, uh, wordt genoemd... Ja. waar ik best naar zou willen kijken. Ja. Nou heeft Berenschot die heeft, die heeft een handboek gemaakt. Hè? Dat is overigens een, uh, wat er vandaag gepresenteerd wordt. Het is een nieuwe versie van een bestaand handboek wat in 2009 uh, is uitgekomen. Ligt dat bij u op uw nachtkastje als wethouder van verkeer? Nou, ik neem elke dag tien bladzijden door, dat <laughs> snapt u. U kent het helemaal uit het hoofd. Ik ken het helemaal uit het hoofd. Nou, als als ja. ik hier zo om me heen kijk, dan kan er nog wel wat aan gebeuren. Ik ben op plaatsen 33. Dus dat barst op... hier van de fietsen? Nee, het zijn hier heel erg veel fietsen. Uh, dat handboek uh, natuurlijk ligt het niet op mijn nachtkastje... maar uh, wordt het wel door onze ambtenaren gebruikt. Uh, heeft een aantal aanbevelingen destijds opgeleverd, alweer een aantal jaren geleden... Uh, aan de hand waarvan we onze uh, weesfietsen en acties ook hebben aangescherpt. Ja. En dat werkt eigenlijk goed. En uh, nou ja, je ziet, uh, er mag een schepje bovenop, dus ja. uh, een actualisatie is uh, prima. Een actualisatie is prima. Meneer Lindmeijer, ik zou zeggen, dank u wel. Trek uw pak weer aan, want uh, dat houdt niet op vandaag, hè? Dan gaan we gaan snel naar het stadhuis. Het is helemaal geen fiets weer. Nou, u kunt de... hem ook gewoon hier laten staan en dan ziet u gewoon wel wanneer u hem weer ophoudt. Maakt niet uit. Ik neem hem toch maar mee. Is het uw dienstfiets of is het uw persoonlijke fiets? Nee, persoonlijk bezit. Oh nee, dat moet u meenemen. Dat zou zonde zijn. En, en je weet, de Scandinaviërs zeggen: slecht weer bestaat niet alleen slechte kleding. Dus ik ga een goed regenpak aan doen. Meneer Lindmeijer, wethouder van verkeer voor GroenLinks in Utrecht. Dank u wel. Marco B. was dat, maar dat had u al gehoord. Nou, de bestuurscrisis in Flevoland houdt u nog even van ons te goed... want we willen nog naar de presidentsverkiezingen in Amerika. Mitt Romney heeft vannacht het eerste televisiedebat... met president Obama gewonnen. Dat wijzen de peilingen althans uit. Die direct na het debat zijn gehouden... door verschillende Amerikaanse kranten en televisiestations. Wij praten er nog even over na met Willem Post, Amerika-deskundige... verbonden aan instituut Klingendaal. Meneer Post, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vond u uh, Romney ook beter? als als ik een cijfer moet geven, Romney een 8, Obama een 4. Nou, en dat is natuurlijk toch wel bijzonder voor een president die eigenlijk best goed kan debatteren, maar het kwam echt niet uit de ver vannacht. Hmm. Uh, ik hoorde ergens op de Amerikaanse radio uh, vannacht... dat uh, Obama opvallend vaak op zijn notities keek. En toen zei een van de analisten... misschien heeft hij toch altijd een prompter nodig <laughs> om vanaf <vannacht laughs> te lezen. Dat lijkt mij nogal uh, nou, snedige kritiek... voor een president die inderdaad altijd goed speecht. Ja, en ook uh, nou ja, vier jaar geleden... Hè, met uh, de debatten uh, Hillary Clinton... Uh, wel overeind bleef en toch ook spontaan uh, moest reageren. Nou ja, Ik denk dat het een typisch geval is van, uh, van onderschatting van Romney... Rom Romney eh, bewust of onbewust natuurlijk. Want ja, kijk, eh, Romney heeft een zwakke campagne gevoerd tot nu toe. De Obama's vinden zichzelf redelijk briljant. En zo dus gaat het vaak met presidenten, de mensen om hen heen. Ja, die zeggen natuurlijk voortdurend van je bent fantastisch, je doet het goed. Er is wel geoefend, maar Romney heeft meer geoefend. Het viel ook op, hij was veel scherper. Hij kende zijn zaakjes. Ja, en Obama stond erbij en keek, keek toch wel redelijk vaak, ook zagrijnig... En dat zijn van die emoties op televisie, ja, dat blijft uh, althans voor de moment bij. Maar er komen nog twee debatten deze maand. Ja, en onze correspondent Wessel de Jong zei het al, de zittende president is in dat eerste debat altijd wat roestig. Kan ja. dat kloppen? Ja, dat ja, nee, kijk, het punt is dat... Uh, ik herinner me nog wel eventjes aan Mondale tegen Reagan in uh, 1984. Het eerste uh, debat, uh, dat werd echt uh, gewonnen door, door Mondale. Hè. Reagan was toen al vier jaar president, onderschatte uh, Mondale. En Mondale werd vernietigend verslagen. Trouwens, uh, in 2004 won Kerry ook van Bush... Het eerste debat en we weten dat Bush herkozen is. Dus uh, Obama heeft nog de tijd. Er zijn nog twee debatten, maar dit is wel een reality shock. Dit is wel een wake-up call. En ja, yes we can. Dat mm. was vannacht toch wel heel ver weg bij Obama. Dan is het natuurlijk de vraag wat er nu gaat gebeuren. Hè? Of Nomni um, door zijn optreden van afgelopen nacht de achterstand op Obama kan inlopen en of hij dat vervolgens kan vasthouden. Wat, wat denkt u? Nou, ik denk dat. Dan er wordt, dit, dit moet en zal toch vertaald worden in de opiniepeilingen. En dat zullen we in de loop van de dag wel merken. Maar feit is ook dat Obama ver voorstond relatief. Je hebt nu eenmaal die twee vaste blokken in Amerika. Met, met relatief ook weinig uh, zwevende kiezers. Dus ja, die achterstand van bijvoorbeeld 5,5% in Ohio, mm -hmm. ja, dat zie ik toch nog niet zo heel hard teruggebracht worden tot 0%. Ja, en de Obama mensen zullen nu natuurlijk alles richten op het volgende debat. Ja, nou, uh, reken maar dat daar, daar daar flink op wordt voorbereid. En als het spannender wordt, wordt het dan ook harder wordt de campagne dan harder denk ik? Ja, nou kijk, uh, Romney moest uh, vannacht natuurlijk toch vooral ook laten zien dat het een aardige man is, hè, gematigd. En daar heeft hij nu wel mee gescoord. En ja, ik denk dat de Obama-campagne nu wel weer keihard ook uh, op televisiecampagne gaat voeren. Hè, en uh, dat is eigenlijk al een tijdje geleden ingezet. Het lijkt eigenlijk wel twee campagnes. Hè. Vannacht Obama, ja, dan toch wat afstandelijk en, en nou ja, een beetje veilig zo, hè, en op televisie. Uh, die keiharde sportjes. Nou, de strijd kan alleen maar harder worden. Want ja, de Republikeinen die zijn nu ook geenthousiasmeerd. En vergeet niet, er staan zo'n 40 miljardairs klaar. Hè. 40 hè, om geld te pompen in die, die televisiesportjescampagne van Ronnie. Dus het wordt een hele harde week. Het wordt nog echt spannend. Willem Post, Amerika-deskundige. Dank u wel voor het meekijken, meeluisteren en uw analyse. We gaan uh, na negen uur. Daarna hoort u meer over de strijd tussen Syrië en Turkije. Spanning loopt daar in ieder geval hoog op. En we kijken nog even naar die gedeputeerden in Flevoland. Want die zijn allemaal weg en nu demissionair in de provincie. Stemmers op de Partij van de Arbeid wilden juist de heer Rutte uit het torentje...